Hay sure. Oh, I got a feeling higher than high, this is the real thing. Ooh.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 guys To drop rings Don't let it slip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 Gaan wonen, ga ze kal op bos, gaat klonen. Heb ik acht verstopte vaten, kan ik morgen niet meer praten. val ik uit een raamkozijn, zal ik nooit meer dronken zijn. Het maakt niet uit, maar het is mijn dag. Het is mijn dag, ah, als op de Duitsers komen. Eh, uh, oorslagje, Het is mijn dag. Met uh. je het is mooi, Het is mijn dag. Eh, uh. oorslagje, eh. Uh. Het is, het is echt mijn dag, niet serieus, echt niet. Nee, het, het, het is mijn dag. Het is mijn dag. Het is mijn dag.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 Volgens het Duitse ministerie van Landbouw zijn 136.000 met dioxine besmette eieren aan een bedrijf in Barneveld geleverd. De eieren zouden op 3 en 5 december zijn geleverd door een bedrijf uit de deelstaat sachsen anhalt in het midden van Duitsland. Het bedrijf mag inmiddels geen eieren meer leveren. Volgens het Duitse ministerie is er geen besmet vlees of veevoer aan Nederland geleverd. De GGD-regio Nijmegen heeft vanochtend extra telefoontjes gehad met vragen over de Mexicaanse griep. Volgens de huisartsenpost in Nijmegen willen ouders weten wat ze moeten doen als hun kind ziek is. De GGD adviseert bij ernstige griepverschijnselen, zoals kortademigheid, naar de huisarts te gaan. De huisartsenpost adviseert extra alert te zijn. Vanochtend werd bekend dat twee kinderen die in december aan de Mexicaanse griep zijn overleden... een dag eerder bij de huisartsenpost in Nijmegen waren geweest... Na controle mochten de kinderen weer naar huis, maar hun toestand verergerde snel. De Nederlands-Iraanse Zahari Bahrami is in Iran ter dood veroordeeld. Ze werd in december 2009 tijdens een familiebezoek in Iran gearresteerd en werd beschuldigd van het smokkelen van drugs. Daar krijgt ze nu de doodstraf voor. Bahrami zou maandenlang geïsoleerd hebben gezeten en zijn mishandeld